Give me a sign, no, oh, if you'd ask me, this is fire. I've been waiting for someone to hit my heart. I've been waiting for someone.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 Het is alweer uh, precies een maand uh, geleden dat ze hier uh, geweest waren. Dat was uh, de tweede donderdag uh, dat ze hier waren, van april. Uh, deze band Kafka, uh, ze zijn nu nog met z'n tweeën, maar ze hebben de wens om uh, toch uh, wat uh, groter te zijn. En dat heeft alles te maken dat ze een... Ja, een album aan het opnemen waar met name de elektro wat meer invloed uh, gaat hebben. Ja, dan heb je uh, toch wel wat meer mensen nodig. Het is dus leuk uh, dat het nieuws er niet is. Heb ik ook een paar minuten extra om een uh, telefoongesprek zo direct uh, te voeren. Welkom bij deze auteur. De uh, luister, uh, ja, als je tussen 6 en 7, vergeet het maar. Gingen een aantal dingen goed fout. Uh, dat gaat uh, proberen in deze, dit gedeelte van de, de radio uitzending niet uh, te doen. Want uh, ja, dit is toch wel even iets uh, serieuzer. Uh, Newland is de volgende die uh, op deze Hemelvaartse 2021 voorbij komt. Would it matter Cause we're dancing with our eyes shut Till we find our what a loop. If we somehow will pull through Would it matter, would it matter Now we're accidentally passing by But we think the chosen few Far behind the borders of the imaginary lies No significance Behind the Border heet het uh, nummer van Rowan. Behind the Borders zelfs. De uh, band komt uit uh, Zaandam. En uh, een van de mensen is Robert Zwijgman. Die we hier ook uh, wel eens aan het woord uh, gelaten. Over het werk wat deze Zaanse band doet. Het is een beetje ambient folk. Zo moet je het uh, omschrijven. Mensen houden graag om het in hokjes te stoppen. Nou, dat is met uh, Nuland uh, wat minder het uh, geval. Uh, hij komt uh, dan weer uit uh, Friesland. Maar is ook door de plaatselijke 3 voor 12 In uh, dit geval Friesland. Al uh, op de radar uh, gezet. Of tenminste uh, opgemerkt op de radar. En dan kom je al een hele eind. Nou, we gaan even uh, wat, uh, wat spannends doen. Want we hebben een interview ook nog uh, opgenomen met uh, Sjoerd van Heuwen. Dat hoor je hierachter. Want uh, dat is uh, gisteren uitgezonden in Zandvoortse Zaken. En dat heeft alles uh, te maken met... De single, dus alles wat je hoort is dus al geweest. Dus vandaar ook straks het goede verhaal. Maar het is dus een goede avond. Paris Boy, hier met Platinum Blond. call you my ook even met de man achter Paris Boy uh, praten, dat is Sjoerd van Heumen. Goedemorgen. Goedemorgen. ja. Ja, uh, want uh, op het moment dat ik en uh, Blond uh, op het, uh, de, uh, ja, het speellijstje bij Alternative FM wilde zetten, uh, was daar waar ineens een nieuwe single afgelopen week. Uh, en gelukkig mochten we hem alweer uh, vooruit uh, draaien uh, afgelopen donderdag. Uh, en dat is Dive.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 Zullen we het dan maar gaan draaien? Laten we dat maar doen, ja. Oké. Okay. <laughs> um, hier is Paris Boy met zijn laatste single en het nummer heet Dive. I stay above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 was hier in uitzendingen te horen. Deze shoot van Heumen, Persboy Boy, heet het, uh, heet het project wat hij uh, eigenlijk onder die naam alles uitbrengt. Dive! Daarvoor hoorde je een blond en daartussenin dus dat uh, gesprek... wat ik uh, gisteren had in uh, de ochtendprogramma's Antwoordse Zaken... wil ik af en toe ook nog wel eens een muziekdingetje uh, doen... en uh, als ik daar aanleiding voor uh, vind. En als de muzikant uh, in kwestie toch niet op de donderdagavond komt... hebben we dan die mogelijkheid nog. En dan zend ik het hieruit uh, in de herhaling. Zo werkt dat dan. Um, er zou vanavond hier tussen 8 en 10 een dame zijn die de optreden zou doen. Alleen... Ze heeft een aanbod om een schrijfkamp te bezoeken. Om haar, ja, haar schrijfvaardigheid te verbeteren. En ik denk dat dat een goede zaak is. Want alles wijst erop dat deze dame een hele grote dame gaat worden in Nederland. Nara M. Roos. Toch de muziek hier bij Alternative FM en Sweet Honey. Seas of gold. Echt van die pechdagen eerlijk gezegd. Ik had oorspronkelijk ook nog een extra gast er ook nog bij staan voor vanavond, namelijk de heer David Molenburg. Maar het is 13 mei, helemaal vartig. Dus die dacht te groeten. Ik doe het even niet. En uh, vervolgens uh, was het de bedoeling om Jeep Richter uh, erbij uh, te halen. Die zei ook. Uh, ja, het, het is nog niet helemaal dat, dat het zijn moet. Ik zeg, dan nou, kan je maar beter toch even liever thuis blijven. Dus dat uh, wordt 27 mei. Dus ook dat is een valse start. En dan zou ook nog deze. Bijzondere dame uit Rotterdam nog langskomen. En dat uh, gaat ook al niet door Nana M. Rose uh, met Sweet Honey. Uh, bezig in ieder geval, dat wel, uh, met uh, materiaal voor een EP. Uh, of dat ook het uh, geval is voor de dame die ik nu aan de telefoon hangt... Uh, ook het uh, geval is, dat gaan we nu aan de vragen. Dat is Anne Budé. Goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, ik, ik moet je zeggen, toen ik het persbericht van de week binnenkreeg had ik eerlijk gezegd nog nooit van Anne Budé eh, gehoord. Moet ik me schamen of niet? <laughs> Sowieso, nee. <laughs> nee. Nee, ja, dat snap dat ik eigenlijk wel heel goed. Ja, um, ja ik heb ooit eens een keertje iets online geknald. Eigenlijk zonder gedachten. En uh, een beetje gedacht van, nou, nu gaan de deuren openen. Maar zo werkt dat natuurlijk Nee, het is niet zo van, uh, ik ben Anne... en de hele wereld ja. zit op mij te wachten. Zo, uh, zo, ja. Dat is... ja, dat is toch gek, hè? Dat ja, <laughs> dat hebben wij eigenlijk ook, hoor. Als we dan op een gegeven moment denken... Ze zitten ze toch een beetje te wachten... dat, uh, dat ze toch bij ons komen optreden? Nou, oh, je moet dat toch echt best wel de nodige moeite doen. Um, ik heb altijd wel geschreven... maar gewoon een beetje underground, denk ik. Ah, ook. Nou, dat kan heel erg uh, spectaculair zijn, vind ik. Zeker als je het uh, ondergronds doet. Hè. De underground. Uh, scene, daar, uh, daar zijn wij op ingericht natuurlijk, als ja, programma zijn. Dus ik hoop dat ik nu wat meer mensen kan bereiken. Dat is eigenlijk het idee. Ja, um, um, ja want uh, wat, uh, nou, jij zei het al, hè, in het begin heb je gewoon maar eigenlijk gepubliceerd en uh, uitgebracht. Uh, ja. en, en, en dan maar hopen dat het uh, ergens uh, landt. Maar zo werkt ja. het dus niet in de grote mensenwereld, denk ik. Nee. Nee, dat klopt. Be ja. Was het ook een beetje als naar. Als muzikant? Ja. Ja, sorry, als muzikant. Dan uh, was ik eigenlijk ook niet zo heel erg bezig met, uh, ik wil gewoon spelen. Weet je. Ik ja. wil gewoon muziek maken. Ja. En uh, dat er een verhaal achter moet zitten. En dat je echt moet kunnen bewijzen waarom jij uniek bent. Ik dacht van ja, luister dan naar mijn liedjes. Dan ja, is dat is ja. volgens mij wel bijzonder. Ja. Maar ja, om echt ergens binnen te komen en dus te, te merken van hoe gaan mensen luisteren naar je muziek. Mm. Dat ben ik nu een beetje samen met een manager aan het uitzoeken. Ik zou een plugger in dienst nemen. <laughs> Wat zeg je? Ik zou een plugger in dienst nemen. Ja, een plugger. Ja, dat is goed, ook een goed idee. Ja, ja. ja. Ik, ik ken er nog eentje. Ga ik je buiten de uitzending, ga ik je die wel even geven. Dus dat uh, gaat door. <laughs> dus, Doe maar. Ja. Ja. <laughs> oh ja, nee ja. Dus, uh, dus, dus dat eigenlijk. Ja. Uh, Want uh, ja, uh, we hadden het even over het uh, muziek uh, uh, ja, onder, aan de, onder de aandacht te brengen. Ja. Daarbij heb je een manager nodig. Toen kwam ja. ik met dat verhaal van die plugger. Ben jij weer eventjes uit je, uit je doen. Ja. Uh, dat is natuurlijk niet de bedoeling van dit hele gesprek. Uh, maar uh, er zit nu wat meer structuur in. Begrijp ik uit jouw hele verhaal. Ja, er zit wat meer structuur in. Uh, er komen dan drie singles en een EP... Uh, komt dan in november met een EP-release, ja. uh, dus ik hoop eigenlijk dat na november iedereen wel weet wie ik ben. Ja. Uh, even over je achtergrond, heb je iets uh, met, met, met, met, met de opleiding, ben je, heb je iets gedaan op muziek, uh, muzikaal gebied? Code arts, ja, heb, uh, Herman Brood Academie, ik noem maar wat, even wat dwars te laten. Ja, Kloos uh, Artist heb ik gedaan. Oh, waar dat is, is dat? Een, uh, ja, het is dus ook ja. een topacademie, Popacademie uh, heet dat dan. En ik heb gestudeerd in, uh, in Enschede. oh ja, ja, ja, dat, uh, ja, dat stond in het perspartietje. Voor Jaap ja. Koper toch. Dat heb je niet uh, helemaal goed op uh, zitten letten. nee Het stond er nee, inderdaad nee. echt hoor. Ja. <laughs> dus dus um, en ik heb eigenlijk altijd wel kunnen lezen van muziek. Hmm. Maar vooral van ook een beetje het commerciële. Hè? Dus de feestenten en hmm. uh, lesgeven en dat soort dingen. Ja. Um, en eigenlijk ben, je, ben ik uiteindelijk ooit muziek gaan doen om, uh, om natuurlijk je eigen creativiteit kwijt te kunnen. Ja. Dus uh, ja, nu eigenlijk ook door corona natuurlijk echt kunnen focussen op... oké, okay, ik heb meer tijd, hè, ik ga ja. eens wat um, ja, een professionele aanpakken met mijn eigen liedjes. Hm. Dus, uh, dus zo. Ja, uh, Enschede impliceert Twente. Uh, ja. Woon jij daar nu ook in, de, in die omgeving of niet? Nee, ik woon in Arnhem. Je woont in Arnhem? Ah, dat, dat, dat is toch ook een muzikaal uh, verhaal. Uh, Feline komt er vandaan. Uh, ik uh, weet dat uh, Nausicaa zijn uh, underground uh, muzikanten uh, uit die buurt. Mm -hmm. En uh, die hebben ook al het no nodige materiaal uitgebracht. Uh, dus uh, uh, het is een uh, muzikale omgeving, Arnhem. Zeker weten. Ja, ja, ja. Ik ja. kom oorspronkelijk uit, uh, uit Limburg zelfs. Ja, dat hoorde ik aan je tong van. maar ja, dat, dat dacht ik al. <laughs> dus, uh, Maar goed, uh, en, dat zit ook een beetje, verraadt ook in je achternaam een klein beetje. Dat duurt ook een ja. beetje, beetje ja, Limburgs en zuidelijk aan. Uh, ja, ja, ja. ja. ja um, want uh, heb jij eigenlijk ook een beetje in die omgeving, dat dat ook een beetje in de muzikale omgeving is geweest. Dus ook Limburg. Um, even denk ik, ja je hebt dan natuurlijk de muziek te rijden, daar gingen we wel eens naartoe. Ja. En uh, de Phoenix heette dat toen nog. Ja. Je, zit er, je hebt een aantal van die popzaaltjes waar ik wel veel te zien had. En ik had een schoolbandje natuurlijk. Ja. Uh, en we gingen elk jaar naar Pinkpop. Maar ik ben niet echt, kom niet echt uit een muzikaal nest of zo. Dat valt nee. eigenlijk wel mee. Ik ja, was heel dat... erg geïnteresseerd. Ja, uh, je bent niet zoals een, een kleine ukkel dan op een gegeven moment uh, in de platenbak van uh, pa en moe uh, zitten kijken van wat hebben zij eigenlijk allemaal uh, in hun uh, bak staan. Zo is het niet gegaan? Nee. Nee, maar ik ben wel als kleine ukko, uh, toen ik ging uh, kijken bij een basisschool, gewoon het podium opgeklommen en heb ik voor de hele school Poesje gezongen. Dus oh. ja, het zat er denk ik toch al een beetje in. Ja, Cori Corine Knijnenburg heet ze, geloof ik. Uh, ja, ze leeft ook niet meer, maar uh, die deed dat bij Tom Manners. Dat is voor de mensen die uh, uh, voor jouw uh, generatie... Ik heb het ooit, uh, zelfs nog voor mijn generatie, dus kunnen nagaan. Uh, ja. maar, maar goed, het, uh, uh, het, het doet uh, mij daar aan denken. Uh, maar goed, uh, je hebt dus al wat materiaal... Uh, Uitgebracht, maar dit uh, uh, is ook bijzonder, heb ik gelezen. Ja. Wat, uh, heeft ik. dat effect op je eigen leven gehad? Of is dat een aanleiding voor iemand die je in je naaste omgeving hebt gekend die dat uh, is overkomen? Want dat kan natuurlijk, hè? Ja, nee, het is wel uh, betrekking op mezelf. Ja. Ja, het gaat echt over een soort van je opgesloten zitten en een verstikkende situatie hm? en een innerlijke strijd waardoor je een soort van in een gevecht komt. Ja. Uh, en dat heb ik eigenlijk zelf zo ervaren, juist door het thuiszitten, de lockdown. En dat ik op een gegeven moment dacht van, bro, ik, uh, ik kom hier niet meer uit. Hm. En, uh, en, en ja, eigenlijk gaat de tekst van een je daarover. Ja. Uh, en je hoopt natuurlijk dat uh, straks als alles weer van het slot af gaat, dat je dit natuurlijk uh, in de volle sterkte kan spelen in een zaal. Ja. Dat hoop ik. Ben jij ook ongeduldig? Of geduldig? Heel erg. Ja? Ja. Nee, dat is lastig nee. hè, in deze periode. De, ja, dat de... is En ik snap het allemaal wel hoor. Ja. Maar ja, je bent natuurlijk als kunst en cultuur wel echt een van de laatste. Dus dat is gewoon, uh, ja, balen wel. Ja. Uh, zullen we het dan maar gewoon uh, laten horen, uh, deze nieuwe single van je? Ja, superleuk. Doe maar. Nou, toen komt die Anna Budé, Anna Budé met Drown Me. Keeps drowning me Dit zag. En toen hij dat had uitgebracht. denk ik. Is dit nou een single uit 2003? Nee, dit is gewoon een herinnering aan het jaar 2003. En uh, daar heeft hij een liedje over geschreven. Deze Heidse. Um, ik ja, hij kwam een paar keer op mijn tijdlijn uh, voorbij op de Instagram. En ik denk, dat is toch wel even iemand om in de gaten te houden. Vrij recente single overigens. Ik denk ik weet, of, een week of twee oud is dit. Uh, uh, The One heet hij. En daarvoor hoorden we de nieuwe single van Anne Boudet. Uh, Drown Me. Morgen is die op uh, verschillende platformen te krijgen. Uh, dat moet ik eventjes... Erbij zeggen, want uh, dat was niet in het uh, gesprek er even uitgekomen... Maar ga er maar vanuit dat het sowieso op verschillende platformen te krijgen is en kanalen. De single Drown Me gaat over een verstikkende situatie, min of meer, waarbij de muren een beetje op je afkomen. komen. Dat is een beetje kort de strekking van het hele verhaal. Vorige week hadden we deze man gesproken en dat ging over zijn nieuwe single. Eigenlijk ook wel iets met, met ja, op de huid worden gezeten in bepaalde situaties. Ook daar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 ben ik weg zonder dat ik mij ooit besef? Wat ik wegleg? Wat oh. ik verpest heb? Oh. En nog wil ik niet meer mezelf verliezen. Ik wens altijd weer dat ik opnieuw kon kiezen, maar dat kan niet meer.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 Veel te vaak vallen, maar niks leren van de top staan. Sta stil, stop niet, zeg niks. Droom naar jagen, alles laten gaan. En dan wil ik niet meer zelf verliezen. wens altijd weer dat ik opnieuw kon kiezen maar dat. every day but no one knew we knew each other i hid you away you were darker than the evening and i was always blue slowly i became the person you told nothing but the truth now it's been over two years and i'm together with I keep thinking, daddy I thought you were something new Then told you we stayed together Till I broke your heart in two Now it's been I keep thinking of you I keep thinking of you Oh I keep thinking of you Oh I keep thinking of you oh, I keep thinking of you oh yeah, yeah oh, yeah oh, yeah mm -hmm never any fun and bad things that can never be undone I hate to see you cry the sadness in your eye but I have to face the There's no sin Hij is The one 2003 Philippine and Did You is, uh, redelijk recent ook en deze Timber dat uh, is ook uh, iets van de laatste drie weken komt uit uh, Capelle en Sun is coming out. Het uh, bracht de uh, tijd uh, bijna uh, op uh, acht uur... want we hebben er nog een uh, enkele minuten daarvoor uh, om dat uh, te bereiken. En ja, een tijdje terug hadden we ook uh, Winston Blue uh, in de, de uitzending. Tenminste, de frontvrouw van de band. En dat is Jamie Versteeg. Uh, en dat ging natuurlijk over de single die ze hebben uitgebracht... die hoort tot aan het nieuws van acht uur. En dat heet het uh, nummer What Lovers Do. I feel the world out there.